koningen van Lombardije Gingen de rijtuig, gingen de rijtuig De koningen van Lombardije Gingen de rijtuig rijden Ze wuifden naar links en ze wuifden naar rechts Ze wuifden met haar hand En s'avonds ging ze slapen in een zilveren ledikant En als ze sliep dan wuifden ze nog altijd met haar la, la, la, la, la, la, la, la Altijd met haar hand De koningin zei bij d'r eigen, altijd dat wuiven, oh, altijd dat wuiven. De koningin zei bij d'r eigen, laat ze de wimp bam krijgen. Toen liet ze een hand vervaardigen bij een poppenfabrikant. Een hand die in zijn eentje woog van de een naar de andere kant. Ze zond een rijtuig door de stad met enkel maar die tralalalalalalala, enkel maar die hand. Maar op een woensdag reed die wagen, Tegen lijn zeven, tegen lijn zeven, Rangelaboem, zo zei die wagen, En alle mensen klagen, Een grote brankaar van EHBO was dadelijk bij de hand, Ze dromden naar het rijtuig, maar wat kregen ze het land, Want voor het gebroken raampje was alleenig, Maar die tralalalalalalala, enkel maar die hand, Gisterraad dat hoorde, van Lombardijen, van Lombardijen. Toen gingen ze met hoe boorden, de koningin vermoorden. Ziezo, dat is dat. Maar zeg eens, wat gebeurde er met die hand? Die hebben ze op het graf gezet, zo rechtop in het zand. Als u naar Lombardije gaat, dan ziet u nog die tralalalalalalala, ziet u nog die hand? En als het heel erg waait, dan gaat het zo.